Vanaf de volgende maand mag hij namelijk door heel Nederland dag en nacht vliegen. Bent u wel eens betrokken geweest bijvoorbeeld bij een ongeval of een calamiteit... waaraan zo'n traumahelikopter te pas moest komen? Werkt u misschien op zo'n helikopter? Of wie weet, werkt u in een ziekenhuis en ziet u vanaf uw uh, uh, punt uh, in dat ziekenhuis... wel hoe belangrijk die inzet van zo'n helikopter kan zijn? U kunt bellen met 0800-1121, dat is onze gratis telefoonnummer, 0800-1121. Mailen, dat kan naar casaluna En twitteren, dat kan met hashtag casaluna. Ja, en ook muzikaal gaan we SOS-signalen uitzenden vannacht... van onder meer de police, L.A. De Voices en Elena Patroclo. Ja, en ook eh, Daan Remy en Jens Valk zijn hier nog steeds eh, te gast. Eh, Daan Remy en Jens Valk, eh, piloot en arts op zo'n traumahelikopter. Eh, Jens eh, is leider van het team. Team in, in Groningen en uh, Daan Remy is uh, leider van alle piloten, maar in het uh, komende uur praten ze met u mee over hun ervaringen en uh, u kunt ook vragen aan hen stellen als u uh, vragen hebt over dat werk op die trauma helikopter, ook dan kunt u bellen met het uh, nummer 0800 1121, mailen, kazaluna en twitteren met hashtag kazaluna. En Daan, ik begin even bij jou, want in het vorige uur hadden we zoveel te bespreken dat we niet zijn toegekomen aan de muziek die je hebt uh, meegenomen. Een ja. uh, nummer van de groep Koop. Play, clocks, maar dat is voor jou een nummer dat van alles te maken heeft met, met jouw werk, hè? met het zijn van een helikopterpiloot. Nou, het gaat aan de ene kant gaat het lied uh, een stukje over wanhoop, uh, zeg maar. Daar opent het eigenlijk mee met de vraag van: Nou, heeft het allemaal nog wel zin? En soms heeft het zin, dat is de ene uh, parallel die ik zie. En dan aan de andere kant is het ook een liedje wat me doet denken aan uh, twee collega's, twee jongens in de offshore, zeg maar, die uh, verongelukt zijn met een helikopter na een technisch mankement. En van die jongens is ooit een filmpje gemaakt. En bij hun ja, ter nagedachtenis zeg maar, van, die, van die mannen. Eh, is dat filmpje eh, van deze muziek voorzien. Vandaar dat ik daar zo'n sterke associatie mee heb. Hoe raakt jou dat als er een helikopter eh, neerstort? Want dat was vorig jaar nog in Rotterdam ook het geval. Hè? Ja, ja, dat is altijd vervelend. Ik ben al een aantal keren ook eh, op inzet geweest bij luchtvaartongevallen: eh, neergestorte F-16's. Um, maar ook bij een, een tweemotorvliegtuig wat in de buurt van Kampen in het water is gedoken. Ja, dat is altijd wel heel bijzonder... omdat het heel erg raakt aan wat je zelf doet. Mm -hmm. want, want is er veel solidariteit tussen helikopterpiloten? Dan denk ik ook aan Libië bijvoorbeeld... waar de landmacht- of luchtmachtcollega's zijn opgepakt... een paar weken geleden. Nou, we hoeven die inzet verder hier niet te bespreken. Dat heeft de Kamer al uitgebreid gedaan samen met het kabinet. Maar het zijn wel oud-collega's van jou. Nou, het, zijn, het is een hele kleine groep in Nederland... die, die professioneel zich met het helikoptervliegen bezighoudt. Ja, en de meeste mensen in, die ken je, dus... Die mensen in Libië kenden je ook? Uh, die toevallig niet, want die waren van de marine. Nee, die waren van, oh ja, want nee, <laughs> ja, jij werkte bij de luchtmacht, hè? Ja. ja, mijn kennis van militaire zaak is vrij, vrij beperkt. Ik zou geen minister van Defensie moeten worden. Muziek dus eigenlijk, muziek van Koopler, die je, mag ik dat zo zeggen, opdracht aan al je collega's? Ja hoor, ja. Kloks. ook bij Klax, meegenomen door uh, een van mijn gasten vannacht hier in uh, Casa Luna Daan Remy. Samen met uh, Jens Valk is Je ook dit uur nog te gast. Ook om al uw vragen te beantwoorden over het werk van de trauma helikopterbemanning Daan is piloot. Uh, Jens is arts van dienst aan boord van die trauma-helikopter. En ik ben ook benieuwd naar uw persoonlijke ervaringen met, uh, met die trauma-helikopter. Zo kreeg ik een mailtje van uh, Sven Elsenaar En Sven schrijft, het volgende verhaal schijnt mij te zijn overkomen. Op 15 september 2020 in 2009 ben ik door een auto die uit een parkeerhaven wegreed... van mijn motor gereden. Ik kwam ten val en op de andere weghelft terecht. Ik schoof op mijn billen naar een aankomende stadsbus... deze week uit, maar ik kwam er toch onder. Van het moment van de melding totdat een ambulancebroeder op de motor er was... dat duurde twee minuten. Hij heeft samen met een motoragent ervoor gezorgd... dat ik onder de bus werd uh, vandaan gehaald. Ik ben gecontroleerd en met spoed in een ambulance vervoerd... naar de traumahelie. Hier is besloten... Om een arts in de ambulance te laten meerijden, omdat ze me niet wilde verplaatsen en mijn gezondheid snel achteruit ging. In uiteindelijk 32 minuten lag ik op de eerste hulp, waar ik in diepe slaap ben gebracht. Uiteindelijk had ik mijn rug en nek gebroken, vijftien gebroken ribben... een klaplongen, hersenkneuzing, ik had een beschadigde aorta... en een plexuslesie. Wat inhoudt dat mijn schouderblad bij de klap spieren en zenuwen heeft doorgesneden... waardoor mijn dominante linkerarm grotendeels verlamd is. Nu ben ik aan het herstellen en ik leid nog dagelijks veel zenuwspijn... maar dit alles drukt de pret niet. Ik leef, ik ben blij, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn familie... door het geweldige optreden van de hulptroepen... Politie, brandweer en vooral ambulance en traumateam en nog steeds uh, rond mij heen te kunnen hebben. Sven Elsenaar stuurde dit uh, persoonlijke mailtje. Dankjewel, Sven. Mooie complimenten, lijkt mij heren voor uh, jullie en je collega. Dan uh, een Twitterbericht via hashtag Cazaluda van Bianca Habing. Bianca zegt op dit moment zijn er meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen voor een grote brand in Purmerend aan de Pampusstraat. Nou... Dat u dat maar weet. Um, u kunt mailen, u kunt twitteren en u kunt bellen naar 0801121. En dat deed bijvoorbeeld Kees. Kees, goede nacht. Kees, je had een vraag aan beide heren. Nou, ik heb een keer gezien tegenover mijn werk van heel dichtbij dat er een trauma in heli landde. En toen gingen alle inzittenden met de politie mee zeggen. Met hoe ze ook vervoerd worden naar nou, een stukje verderop. Maar de viel me op dat de piloot ook meeging en niet bij de Heli bleef. De piloot ging mee met, met de patiënt, ja, bedoel je? Ja, die ook mee. Ik zou denken, die blijft bij die helikopter. Daan? Nou, in principe blijft die piloot ook bij de helikopter. Maar het kan best zijn dat de, de piloot ook zijn handjes moet laten wapperen... op de plaats van het ongeval. En als er dan politie ter plekke is... en de politie wil de bewaking van de helikopter overnemen... dan kan die piloot mee assisteren. Want die piloot weet door zijn ervaring zeg maar, met het team... ook waar alle spulletjes zitten in de rugzakken... Uh, kan ook uh, ja, hele kleine handelingen uh, verrichten zeg maar, om uh, spullen klaar te maken... zodat de dokter en de verpleegkundige zeg maar, door kunnen gaan... met het uh, ja, verzorgen van de patiënt. Ja, dus zo vreemd is dat niet wat Kees gezien okay. heeft. Nou, Kees, ik hoop uh, dat het antwoord helder is voor je. Dankjewel Helemaal voor duidelijk. Dag, dag, dag Kees, goeienacht. Janni, goeienacht. Goedenavond. Janni, jij hebt ervaring met de traumahelikopter? Nou, niet persoonlijk. Uh, ik ben bij een ongeval geweest, namelijk... Uh, bij het Salade meer. Uh, iemand zou de lantaarnpaal repareren en die doende er boven uit. Mm -hmm. in een bootje die daar ligt. Weliswaar op het land. En uh, nou, dat was niet best. Nee. En uh, toen is de. hoe heet het? De uh, ambulance. die is dus gekomen. en die heeft de, uh, de op opge, opgebeld. en die is ook gekomen. maar ik heb mij daarover verbaasd. Want zo groot is het daar he, helemaal niet. Dat die traumahelikopter. Zo keurig netjes op dat stuk grasland wat dan, nou ja, wat er dan lag eh, geland is. Eigenlijk ja, tussen uh, huizen en bomen in. En nou, ik heb me daar, ja, ik heb me daarover verbaasd dat dat, dat het allemaal kon. Is dat gewoon kennis en apparatuur hè, Dan? Ja. Ja, en veel doen. En veel doen. Ja. Ja, maar het maakt indruk. Ja, maar het maakt zeker de indruk. Want, eh, nou ja, goed, ik was dus, ik, toeschouwer, <laughs> Maar in, het, het was nogal zonnig. Dus wij zaten wij, wij met een paar mensen met een paraplu-boom, die patiënt, want die kruinde en die, die naaf... Wat er allemaal precies mee was. Hij moest ook nog, die, die, die arts moest ook nog een of andere operatie verrichten. Of hij nou een gebroken rib had of een klabbelong. dat weet ik dus niet. Nee. Maar in ieder geval, hij heeft dus uh, zijn werk gedaan, die arts van die helikopter. En toen is die patiënt is dus in de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd. Maar het was een stukje teamwork... en ik vind dat wij op deze mensen heel erg zuinig moeten zijn. En ik snap niet dat er zoveel mensen... bij het Academisch Ziekenhuis dan in Groningen... zo ontzettend bezwaar hebben tegen dat landen... van, dat, van die heli op dat dak van dat, van, van, van dat ziekenhuis. Want ik bedoel, je zult, je zult maar nou ja, ergens, ergens gewoon liggen... He, en, en, en een ambulance kan niet bij je komen, helemaal. en naar nou, af. Uh, ja, jij, uh, be, jij begrijpt uh, de ophef dus, niet die gemaakt wordt over mogelijke geluidsoverlast ik, daar. Ik denk, ik bel even, want in de regel is het zo dat als media, uh, hoe heet het, de media met zo'n uh, boodschap komt... dat mensen dat uh, nou heel erg waarderen en dat, dat die hele gewoon altijd moet vliegen... Ja, ik denk, daar wil ik mijn steentje even bij bijdragen. Jannie, dankjewel voor je telefoontje. <laughs> en een goede nacht. Oké, okay, inderdaad, you know, dag. Dag. Ja, en dag. Uh, inderdaad kreeg ik ook al een mailtje van iemand die zich stoort aan die geluidsoverlast. Uh, Jos Smit is dat, die schrijft, ik woon in Groningen vlakbij het UMCG, dat is het uh, plaatselijke universitair medisch centrum in Groningen. Daar wonen duizenden mensen rondom dat UMCG en in de aanvliegroute dus ook van de traumahelikopter. En die mensen die worden s'nachts in hun slaap uh, gestoord als er weer een helikoptervlucht is, daar waartoe het te gemakkelijk is besloten, omdat het nu mag, schrijft Jos. Ik uh, denk dat de ambulance s'nachts een gelijkwaardige oplossing kan bieden met dezelfde medische Deskundige bemanning. Het is dus een sommetje, schrijft hij. Hoeveel nachtrusten mag je regelmatig verstoren om misschien een mensenleven te redden... dat op een andere manier ook kan worden gered. Mijn voorstel, het voorstel van Jos Smit, is om het ziekenhuis aan de rand van de stad te lokaliseren. Ja, uh, Jens Valk, uh, jij werkte uh, daar op het uh, terrein van het UMCG. Uh, het, het maakt een enorme herrie, schrijft Jos, en hij ligt wakker. Hij heeft gelijk. Maar kan het dan niet op een andere manier? Is een ambulance dan geen gelijkwaardige oplossing? Nou ja, dat is wat we eigenlijk al in het eerste uur hebben gezegd. De helikopter uh, dat is een hulpmiddel om snel uh, zo'n team ter plaatse te brengen... en eventueel ook met patiënten snel weer terug naar het ziekenhuis uh, te krijgen. Dat doen wij in Groningen veel meer. Dus wij landen uh, veel met patiënten op het dak. Uh, en die helikopter die maakt lawaai. En dat, dat, dat, dat, is, dat heeft hij gelijk in. En dat kunnen we ook niet voorkomen. Alleen... Uh, ja, als wij vliegen, dan vliegen we niet voor niets. En uh, dan, heb je echt, uh, ja, dan heb je echt een medische noodzaak. En uh, dan kan die helikopter het verschil maken. Mm -hmm. uh, maar maken jullie s'nachts ook een andere afweging? Uh, nee, uh, het gaat altijd om de ernst van de patiënt. Ja. En uh, dan, als het nodig is, gaan wij uh, die patiënt uh, vervoeren met de helikopter. En uh, als het uh, qua afstand... Zeg maar te doen is met de auto. Dan gaan we met de auto. Maar is het verder? Dan zullen we met de helikopter vliegen. Bijvoorbeeld onze Waddeneilanden, die vallen binnen het inzetgebied van de Groningen ja, helikopter. Ja. ja, die gaan we, daar moet je de patiënten echt met de helikopter weghalen. Ja, dan heb je geen andere keus. Ja. Het is een kwestie van, van daar begrip voor hebben als omwoonde. Ja. Ja. en we gelukkig hebben we ook wel heel veel uh, mensen uit de buurt die uh, heel positief reageren net zoals uh, mevrouw Janni uh, daar straks al al zei die zeggen van nou ja uh, we vinden het niet erg als hij uh, met een patiënt komt. En dan weten we ook van, uh, nou ja, ze, ze doen daar serieus werk. Uh -huh, uh -huh. En uh, ze vliegen niet voor, uh, ja, voor de lol, zal ik zeggen. Nee, nee. Nou Jos, ik hoop dat dat antwoord bevredigend is. Uh, ondertussen uh, gaf jij Jens ook nog antwoord op een vraag die binnenkwam van Hettie de Klerk. Namelijk of jullie heli's ook naar de Waddeneilanden vliegen. Ja dus. Ja, die vliegen het die ook ja. naar de Waddeneilanden zeker binnenkort. Um, en er komen ook allerlei Twitterberichten binnen over dat ongeluk daarin. ofthans, die brand daar in, in Purmerend aan de Pampusstraat. Als u daar meer over weet, kunt u ook bellen. 0800-1121, 0800-1121. Uh, Guus, goeienacht. Dag Guus, goeienacht. Jij hebt uh, ook eens te maken gehad met de trauma, helieën Ja, dat was uh, in het begin van het jaar 2000. Ja. Er werd uh, achter bij het Leeuwenplakkenhuis in Oostdorp... een nieuw gebouw neergezet. Mm -hmm. En daar waren ze aan het heien... En ik ben zwaar, ik me dacht dat ik een maand was. Was ik in mijn tuintje bezig. En toen komt er zo'n helikopter naar beneden zakken voor mijn neus. En er komt iemand uit en die voert mij de weg. Naar dat hij gebeuren. Dus, ja, de, dus de, de, de, de helikopter landde. De ja. piloot kwam eruit en zei: Waar moet ik Had eigenlijk wezen? <laughs> ja, zeg daar, kan dat? Stap je wel eens uit om de weg te vragen onderweg? Ja. Nou, nou, ik niet, de piloot niet, maar de dokter wel. Oké. Okay, dat okay. ja, was de dokter, was in, in ieder geval was iemand die eruit kwam naar me toe rennen. En hij zegt, er moet hier een gevallen zijn. En er was een, een blok, was er zo naar beneden gevallen op de heien. En dus degene die dat bedient. En dat, het, het ergste was, hij heb het niet overleefd, maar dat... Hij heeft het die dag overgenomen nog van iemand anders ook. Mm -hmm, maar je, jij hebt in ieder geval wel uh, je best ja, gedaan door die de, trauma -heli de juiste weg te wijzen. Ja, de, de, de helikopter is niet verplaatst. Die is daar blijven staan. Maar de dokter zelf, die met een koffertje en alles, die heeft een run genomen. Het ongeveer zo'n 100 meter ja. bij mij vandaan. Ja, nou Guus, dat betreft uh, ben je een je goede hoop geweest voor die bemanning van die uh, trauma heli. Dankjewel voor je telefoontje. Ik heb er nog foto's van gemaakt ook van die helikopter. Kijk, ja, het kan me ook wel voorstellen dat je even schikt als je in je tuintje staat, dat er ineens zo geen gevaar te Nee, hoor, ik was team. het gewend, want ik heb twaalf jaar in Nederland gewoond. Ja. En bij, bij vliegveld had ik mijn eigen bedrijfje. En dan kwamen die piloten ook bij mij in het tuintje landen erachter, bij mijn bedrijf, om een kop koffie te halen. Maar ook oh, kijk, ja. wat dat betreft... <tank> uh... weet je wel. Ja, ja, op dat moment ben jij niet snel van slachtoffer. Guus, uh, dankjewel ja. voor je telefoontje. Prima, en een goede Bedankt. nacht. Hè. Dag. Goedenacht nacht verder. Ook in de telefoon Oscar. Dag Oscar, Goedenacht. Goedenavond. Je hebt een vraag voor de beide heren? Ja, en soms wordt het meest. gebeurt wel eens dat de een trauma wordt gestuurd. En dan wordt toch besloten de man met de ambulance naar het ziekenhuis te brengen. De patiënt. Waar, ja, de patiënt. Waarom dan niet met de helikopter als het er toch al is? Uh, aan wie kan ik dat het beste vragen? Ik denk aan Jens, hè, arts van dienst ja. Eh, vannacht. Ja, <hijf> nou, we uh, kijken altijd naar de patiënt uh, als we ter plaatse zijn. Maken we met de ambulancehulpverlening die er ook is, maken we samen een plan. En dan hangt het heel erg vanaf uh, uh, waar de meeste tijdswinst kan worden behaald. En heel vaak is dat uh, toch om eh, in een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis eh, te rijden. Mm -hmm. eh, dat heeft als voordeel dat je niet eerst weer een patiënt... uit de ambulance moet halen, dan in de helikopter eh, moet brengen. En bij de eh, sommige ziekenhuizen kun je niet direct de patiënt... Eh, zeg maar, vanuit de helikopter naar de eerste hulp brengen... maar moet je eerst weer een ambulance hebben die het laatste stukje rijdt. Nou, Dat zijn allemaal af, eh, factoren die je afweegt... van heeft het zin om met een helikopter te vliegen? Eh, en eh, Bijvoorbeeld in ons eh, gebied in het Noord-Nederlandse transporteren wij wel veel meer uh, patiënten met de helikopter. Want daar maakt het echt verschil of ik uh, zeg maar vanuit Emmen... met een zwaargewonde patiënt naar Groningen moet. Dan over de weg ben ik een uur en een kwartier bezig. En ik vlieg hem in uh, 16, 17 minuten. En dan heb je echt tijdswind. Ja, dat is echt maatwerk dus, hè? Ja. ja, ja. ja. Oscar, uh, nu weet je uh, waarom dat gaat zoals het gaat soms. Ja, duidelijk. Oké, okay, Oscar, ik hoop dat je uh, blij bent met het uh, antwoord. Goeiedag ja. nog. Dag. Dag. Uh, uh, even kijken. Uh, er komen nog meer mailtjes uh, binnen. Uh, hier een mailtje van Anko, Anko Sipma. Anko schrijft dat lied over Golf November van Reinhard Maai in het vorige uur. Dat sprak mij uh, erg aan, terwijl ik het duizend niet helemaal kon volgen. Ik uh, reed op de snelweg met een gangetje van 120. Toen het lied klaar was, red ik nog 100. Puur omdat uh, dit lied uh, mijn aandacht vasthield. Ik zou graag de Nederlandse vertaling ontvangen, schrijft Anko. Nou, die uh, komt uh, naar je toe, Anko, dankzij de vriendelijke bemiddeling van uh, Jens Valk. Uh, uh, dan heb ik uh, Malda aan de lijn. Dag Malda. Ja, goeienacht. Malda, welke vraag wil jij stellen aan Jens Valk en Dan Remy? Nou, ik hoorde het gesprek toevallig en de laatste vlucht die Jens Valk maakte voor hij uh, op de vakantie ging. Betreft waarschijnlijk mijn kleinzoon. En uh, ik wou graag mijn waardering uitspreken. Dat hij later ook zei: van de, we hebben altijd een gesprek met de ouders. En mm -hmm. dat heeft ze heel goed gedaan. Ja, ja, ja, dus je hebt van nabij meegemaakt uh, hoe die inzet verloopt. Ja, ja het ambulancepersoneel was al bezig geweest. En die, heeft de helikopter, die had contact met Groningen opgenomen. Omdat het kind inderdaad een, uh, waarschijnlijk een stafwinstingsziekte had. Dus, en daar wisten ze geen raad mee. En uh, nou, ze hebben gedaan wat ze konden. En in dit geval hebben wij ook het idee dat alles eraan gedaan is. Mm -hmm. Maar het kind heeft het namelijk niet overleefd. Nee, dat vertelde hij eerst. Uh, ja, dat vertelde hij. Uh, maar later, omdat hij ook zei: van uh, Later heeft hij een gesprek met de ouders. En dat heeft hem heel erg goed gedaan. En dat wou ik even doorgeven. Nou, Malda, ik denk dat dat zeer op prijs wordt gesteld. Uh, ja, okay. dus hartelijk bedankt. Ja. Hoe ja, gaat bedankt, het met dag. jou nu als uh, grootmoeder, Malda? Ja. Hoe gaat het nu met jou als grootmoeder? Nou, alles komt nou weer boven, hè? Ja. En we ja. zijn nog bezig met het verwerken, want het uh, heeft natuurlijk een hele impact. Ja. So, uh, op je ouders. Uh, je, je ziet je kind leiden en je kunt er niks aan doen. Ja. En uh, nou, het is jouw kleinkind, dus uh, daar moet tijd overheen gaan. Ik, jullie... al... ik hoorde dat toevallig, toevallen, want ik ben aan het werk. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan komt alles helemaal weer boven, natuurlijk. Ik wens jullie. Ja, Malda, ik begrijp Ik wens jullie alle sterkte. En uh, dank namens Jens, denk ik, voor ja. het uh, uitspreken okay. en het compliment. Ja. En veel sterkte Bedankt. voor jou en voor je, uh, ja. uh, uh, okay, je. kinderen ook. Dag Goeie Malda, uitzend. goeienacht. Dag. Ja, dan nog een uh, kort mailtje. Uh, kort mailtje, maar uh, met ware woorden. Groot respect voor deze mensen. Dat komt van uh, Charles uh, uh, Godenbelt, Goldenbelt, neem me niet kwalijk. Je zucht, Jens? Ja, uh, ja dat was nog even naar uh, de reactie van uh, de grootmoeder. Dat zijn natuurlijk dingen die uh, grijp je wel aan. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En dan zo publiekelijk ook, hè? Ja, je, ja, je probeert altijd natuurlijk wel uh, geen namen en geen plaatsen te noemen. Ook om de privacy te respecteren. En uh, ja, als je dan zo'n reactie krijgt, dan, uh, ja, dan komt dat wel dichtbij. Ja, ik kan ik ja. me goed voorstellen. We praten over de inzet van traumahelikopters vannacht in Casaluna. Ik ben ook benieuwd of u daar misschien persoonlijke ervaringen mee hebt. U kunt bellen 0800-1121. U kunt mailen naar kazaluna.ncv.nl. En twitteren dat kan met hashtag Casaluna. En ook al uw vragen aan Daan, Remy en Jens Valk zijn van harte welkom. Op telefoonnummer, mailadres en twitteradres. En we laten muzikale SOS-signalen uitgaan vannacht hier vanuit Casa Luna. Bijvoorbeeld dit van de police. De was dat message in a bottle, oftewel sending out in SOS. Ja, we zijn de muzikale SOS signalen uit vannacht. En we praten over het werk van de trauma-helikopter. Althans, het werk van de bemanning van de trauma-helikopter. Dat doen we met u, als u ervaringen hebt met de inzet van die trauma-helikopter. En dat doen we ook met Daan, Remy en Jens Valk... als piloot en als arts betrokken bij het werk van de trauma-helikopter. Er komen veel vragen binnen, veel reacties. Ook via Twitter. Ik heb hier een tweet van Ruudje de B. Oftewel Rudy de Bruin. Hij schrijft... Als brandweervrijwilliger in Harlingen heb ik meerdere keren samengewerkt met het team... Met het team van de trauma helikopter. Veel respect voor het team, schrijft Rudy. En dan een vraag, en die leg ik aan jou voor Daan Remi... als je het goed vindt, van Eline K, oftewel Eline Kleibrink. Zij uh, schrijft in haar tweet... is het niet erg gevaarlijk om rond Schiphol te vliegen... met de trauma -heli, want het is erg druk daar in het luchtruim... beneden de duizend meter. Ja, we hebben er heel goede afspraken over gemaakt... met de luchtverkeersleiding Nederland. En Iedere keer als wij een melding krijgen, dan krijgen zij die ook. Dus dan mm -hmm. weten de, de controle op de toren... Dat we opgepiept worden en dat we gaan vliegen, zeg maar. En wie krijgt dan voorrang? Um, op het moment dat we op weg zijn naar een patiënt, dan uh, krijgen wij voorrang. Er zijn uiteraard wel uh, grenzen aan, zeg maar. We willen natuurlijk niet allemaal 747's in de go-around sturen, nee, zeg maar, nee, nee nee, omdat wij daar even moeten wachten. Het mooie van een helikopter is dat je ook uh, heel flexibel kan zijn. En uh, Dat we soms accepteren dat we een heel klein beetje om moeten vliegen om uiteindelijk toch sneller bij de patiënt te zijn dan dat we... Uh, ja moeten wachten zeg maar, op een grote 747. Ja, je, je bent er snel, maar je bent ook weer snel weg. Dus in die zin, dankzij die goede samenwerking met de luchtverkeersleiding... kunnen jullie ook rondom Schiphol je werk goed doen. Ja, dat gaat uitstekend. En het is niet gevaarlijker dan elders? Nee. Nee, Eline, ik hoop dat je uh, tevreden bent met dat antwoord. Dan heb ik mevrouw Vink aan de lijn. Goeiedag mevrouw Vink. Ja, goedenavond. Uh, wij hebben ook een hele belevenis gehad met een helikopter. Want wij zaten in een hele overstroming daar, bij, uh, bij Rock Bruin. Dat is toen 40... Uh, in Frankrijk was dat, hè? hè? Dat was toch in Frankrijk? Dat was in Frankrijk. Ja, ja. Wij zaten op een camping nou, en die was totaal overstroomd. We werden s'nachts wakker en toen stonden we midden in de rivier. Maar in ieder geval, we hebben tot uh, tien uur zo'n beetje zo daar gestaan. Mm -hmm. We waren heel verschrikkelijk blij dat wij het geluid van een helikopter hoorden. Het zat te vertellen. Dat kan me voorstellen. Hoe, hoe bent u toen gered? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Eh, nou, op een gegeven moment kwam er een helikopter. Dus er waren al heel veel helikopters over dat gebied gegaan. Mm -hmm. Maar onze camping was officieel ontruimd. Wij zouden s'nachts om vier uur vertrekken. Dus wij waren nog eventjes gaan slapen. En doordat de auto niet meer bij de kerven stond, dachten ze, oh, die zijn vertrokken. Mm -hmm. Dus wij zaten nog alleen op de kerven. Dus eigenlijk werd onze kerven niet zozeer bezocht door die helikopters. Nee. Tot op een gegeven moment. toen kwam er een helikopter over van het leger, denk ik. Want die. Uh... Die kwam opeens vlak over en die zag ons, ja. want wij hadden, op de rand hadden we een kajak, die was ook tegen onze caravan aangekomen, die hadden we kunnen bemachtigen. Mm -hmm. Nou, en die zag dat gele ding en wij zwaaiden. Nou, en toen zwaaiden we hem van bovenaf en we waren het op blij, want we hadden tien uur in het water gestaan. Nou, nou en toen kwam er een kickforsman naar beneden ja. en die zei spring, en dan sprong hij in zijn armen en kreeg hij een band om. In ieder geval, zo zijn we toen op een hoger ge gelegen stuk gebracht. Mm -hmm. We waren met z'n drieën en de hond. En de hond die mocht natuurlijk niet bij. hè. Ah. Nee, ja, je moest stilhangen aan die draad, hè. En hoe is het met de hond afgelopen? dat is gelukkig goed afgelopen, want die hebben ze later met een boot gehaald. Gelukkig, gelukkig. Ja. Maar wat een, wat een ervaring, zeg. Ja, maar ik ben er nooit zo dankbaar geweest dat je op de rang kwam, hoor. Dat kan ik ook me goed voorstellen. Mevrouw Vink, dank u wel voor uw verhaal. Ja hoor, en een goede nacht nog. Ja, succes. Dag. Dag. Worden jullie ook voor dit soort dingen ingezet, Daan? Voor evacuaties? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, dat wil niet zeggen dat we dat niet zouden kunnen. Uh, mm -hmm. Maar dat is eigenlijk een taak voor de Search and Rescue. En dat, uh, dat zijn eenheden van uh, op dit moment de Marine en de Luchtmacht die daarvoor zorgen. Oké, okay, maar zo'n mevrouw die is. In, ik kan me dat heel goed voorstellen als je daar uh, uh, op die camping zit en dat water komt steeds dichterbij. Dat je dan denkt van wegwezen hier. Ja, daar zou ik ook heel blij mee zijn. Ja, ja, ja precies. Ja, als er dan een helikopter ja. kwam. Ja. Paul, goeienacht. goeienacht Paul, ja. Paul, ik sta je niet heel goed. Ja, je bent nu wat helder. Dan. Paul, goeienacht. Oh, ik ken vlakbij het vliegveld Eindhoven. Ja. En daar gaan ze vanaf nu tot en met 2015 gaan ze daar steeds stillere vliegtuigen inzetten. zetten. Mm -hmm. Dus de geluidsmakers die gaan ze daar weren. Ja. Hoe zit het eigenlijk met helikopters? Want ik weet dat ze uh, herrie maken, maar gelden daar ook bepaalde geluidsnormen voor? Dan? Ja, daar gelden ook geluidsnormen voor. En de helikopters die, die we op dit moment gebruiken... zijn een van de stilste die in de klasse te krijgen is zeg maar, mm -hmm. van helikopters. En wordt er ook gewerkt aan nog stillere helikopters? Zoals er kennelijk ook gewerkt wordt aan nog stillere vliegtuigen? Of ja, daar zijn, vliegtuigen. daar zijn de fabrikanten wel mee bezig. En er wordt ook gekeken naar andere manieren om aan te vliegen... Zeg maar, die mogelijk stiller zijn. Um, maar dat leidt op dit moment tot uh, glijpaden die zo stil zijn... Dat, uh, ja, dat we dat eigenlijk niet, uh, niet veilig mee kunnen vliegen. Dus er worden allerlei uh, andere oplossingen bekeken. En mm -hmm. dan moet je denken aan rotorsystemen, uh, stillere motoren. Dus er wordt aan gewerkt, maar ook hier... Uh, uh, uh, veiligheid gaat voor alles. Ja. ja. Paul. Ja, perfect. Naar tevredenheid beantwoord. Ja, zeker. Dank u wel voor het antwoord. Graag gedaan. Dag Paul. Okay, dag. dag. dag. Ja, je zei het net al, Jens. Mensen denken toch uh, vaak uh, heel verschillend over, over die geluidsoverlast. Uh, ik heb hier een mailtje van, uh, even kijken, Irma en Jan Willem. En zij schrijven, wij wonen direct naast het uh, UMCG in Groningen. We hebben totaal geen problemen met de heli. Het geluid is er maar even en het went snel. En als je uh, er dan bij stilstaat dat hij vliegt en waarom hij vliegt... dan besef je wel dat een ander iemand leidt. En dan ben je blij dat je uh, in een land woont... waar veel mensen gered kunnen worden op deze manier. Uh, groeten uit Regenachtig Groningen, schrijver Irma aan Jan Willem. Dan weet je het alvast. Ja, als je na, straks naar huis gaat, het daar regent. Ja, ja. Uh, en ze willen ook nog uh, uh, uh, uh, uh, graag weten of helis ook met regen kunnen vliegen. Jazeker. Ja? Ja hoor. Mits het niet te erg is. Nee. Oké, okay. heel goed. Heel goed. Eens even kijken. Wie heb ik aan de lijn? Meneer de Jong, goedenacht. Goedenacht. Het gaat over in Duitsland. Op de snelweg reden we, mijn vrouw en ik. Ja. En toen kwam er ineens een helikopter voor ons naar beneden zakken. En toen dachten we, verdorie, die moet, er is wat aan de hand. Die, die stort straks op de snelweg neer. Mm -hmm. Dus helemaal onze aandacht gericht op die helikopter. En, maar hij was zo ver weg, er hing, ik kon niet lezen wat erop stond. En toen kwamen we over de top van de heuvel heen. En ineens, we klapten bijna op een file. En toen zagen we dat er op de helikopter stond stauw. Oh, dat is ook een originele manier maar, om de helikopter in te zetten. Ja, om te maar, waarschuwen voor, voor de maar file. Als hij wat meer naar de andere kant van de heuvel was gegaan, ja. dan de mensen die zichtbaar in de file zitten, die weten het al. Maar degene die achter die heuvel zitten, die weten het nog niet. Nee, nee, nee. Hij had dus niet boven die file moeten blijven hangen, maar hij had terug moeten gaan om het te aankomende verkeer te waarschuwen. Ja, dat achter was dan wat de de efficiënter heuvel, kom, geweest en wat effectiever wellicht ook. Ja. Nou, een originele manier van de inzet van een politiehelikopter, denk ik dan maar. Het, ging, het werkte eigenlijk contraproductief. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, precies. Je had bijna de traumahelikopter nodig, hè? Precies. Als je niet opgepast had. Ja, precies. Nou, meneer de Jong, wat, wat een merkwaardige ervaring. Uh, ja. ik, oh, ik hoop dat ze in Duitsland nu geluisterd hebben en dat we het dan toch ja, iets anders aanpakken. de pakken. Duitsers die zijn er kennelijk aan gewend, maar wij als toeristen wisten niet dat dit nee. systeem gehanteerd werd. Nee, precies. Meneer de Jong, dank wel voor uw reactie. Oké. Okay. Uh, nacht, Dag. Um, Leo heb ik aan de telefoon. Dag Leo, goeiedag. Hoi, hey, goeiedag. Wat is jouw vraag? Nou, ik had even eigenlijk drie vragen. Oh, doe uh, maar. Nou, nou ja, ja, dat is nog één keer, joh. Oh, uh, kijk aan. Ja. Wat kost dat nou zo'n helikopter inzet? Is dat afstandsgevolg, zeg maar? Ja, daar hadden we het in het vorige uur al het? over. Hè? Dat kun je niet echt zeggen. Er is één groot uh, uh, budget waaruit die inzetten betaald worden. Nou ja, dus goed. je kunt het niet per keer uh, berekenen, toch, Daan? Nee, maar ik dacht eigenlijk dat het per uh, vlucht misschien... Ik bedoel, als je van Emmen naar Groningen moet op van een andere... Uh, kortere afstand, dat dat weer minder... En wat verbruikt zo'n ding en wat verbrandt zo'n ding? Wat verbruikt zo'n ding en wat verbrandt zo'n ding? Dan nou, weet aan je aan dat? brandstof, zeg maar. Een ja, brandstof. Hij verbruikt drie kilo brandstof per minuut. Ja? Jesus. En hij verbruikt Jet A1. En en dat, is dat is, dat is, is ke kerosine. kerosine. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Dus, dus ja. het is zelf hetzelfde vliegtuigen. Ja. Zuinig is hier niet direct, de, de trauma-helikopter. Uh, ja, maar goed. Ja. Wat is, wat, wat is een mensenleven <laughs> tegen een paar liter van die rotzooi? Wat zeg je? Wat is een mensenleven tegen een paar liter van die rotzooi? Absoluut. Ja. Absoluut. Helemaal met je eens. Nou, uh, uh, uh, je, je technische uh, uh, uh, kwalificaties zijn voldoende ingevuld, Leo? <laughs> ja, wat dank Ja, heel uh, goed. Dag Leo. Goeiedag nog. Dag. Uh, eens even kijken. Wat heb ik hier? Een mailtje. Even de lezen maar <laughs> op Van Jeroen. Uh, Jeroen van Harderveld. Jeroen schrijft... Ik ben vrijwilliger voor de geneeskundige combinatie Sigma in het oosten van het land. En ik heb ook uh, met oefeningen te maken met het, uh, met het MMT. Dat staat voor... Uh, Mobiel team. Dat was het, Jens. Ja. Dankjewel. Ja. Uh, soms hebben we ook te maken met de helikopter van de noodarts uit Duitsland. Die hebben vaak een iets andere werkwijze dan in Nederland. Hebben jullie hier ook mee te maken als jullie in Duitsland met de heli actief zijn, vraagt Jeroen zich af. Zijn jullie wel eens in Duitsland actief, Jens? Jazeker. Ja, uh, we hebben in Nederland vier helikopterstations. Maar in de regio Twente komt vanuit Rijnen, dat is vanuit Duitsland, komt er een helikopter naar Nederland. En in Zuid-Limburg komt er een helikopter vanuit Aken, Wurzelen. Uh, die Zuid-Limburg uh, mee helpt verzorgen. En omgekeerd werken wij in een soort ja, niemandsland tussen twee helikopterstations in ons grensgebied. Daar zitten wij als dichtste bij. Dus wij gaan heel vaak de grens over. Ongeveer 20% van onze inzetten die komen in Duitsland voor. En is dat een andere manier van werken als je naar Duitsland toe gaat? Ja, in Duitsland heb je een ander systeem. Daar mogen de verpleegkundigen op de ambulance... die mogen bijna geen handelingen zelfstandig uitvoeren. En in Nederland hebben we een veel hoger opgeleid ambulancesysteem. En dat betekent dus daar, dat je in Duitsland veel vaker een arts... Nodig hebt op de plek van het ongeval om die handelingen te verrichten, bijvoorbeeld bij uh, hartreanimaties. Daar komen wij in Nederland bijna niet voor omdat de ambulance dat kan, maar in Duitsland uh, komt daar de noodarts uh, bij en er komt dus ook vaker de helikopter bij. Ja, jullie worden vaker ingezet, wat dat betreft. Ja. En je moet denk ik ook goed Duits spreken, want als jij met de patiënten te maken hebt in verwarring, en dat zijn je patiënten toch vaak, denk ik. Ja, nou. Ja, we hebben een aantal Duitse collega's bij ons werken in Groningen. Okay. Dus dat is al een voordeel. Uh, we sturen een aantal mensen op uh, Duits cursus. Uh, en uh, ja, er zijn ook een aantal mensen die hebben familie uh, in Duitsland. Ik, ik heb zelf een Duitse moeder en kom ook uit Duitsland. Mm -hmm. uh, ben daar geboren. Dus dat zit wel goed. Dat zit, ja, dus dat, dat helpt wel. Ja, ja. Uh, aan de telefoon Jan in Amsterdam. Dag Jan. Goedenavond. Jan, welke vraag heb jij? Dat hebben een hele gekke vraag eigenlijk. Gek. Ik stond uh, vorige week ook in de stad. Ja. En toen uh, vloog er een helikopter over 's nachts. Ja. Met de schijnwerper aan. En het mij vraag: wat zien zij dan als ze zo hoog zitten? Oké, okay, ga ik voorleggen aan Daan. Daar, uh, hebben jullie een schijnwerper aan 's nachts als jullie vliegen? Jazeker. In een bepaalde fases van de vlucht hebben we die schijnwerper aan. En die mm -hmm. kan ons gewoon helpen bij het zoeken naar obstakels. Een hele donkere nacht, bijvoorbeeld, als er niet genoeg restlicht is. Dan doen we de schijnwerper aan en dat geeft, dat creëren, dan creëren we ons eigen restlicht, zeg maar, waardoor we meer kunnen zien met, uh, met die nachtkijkers. Dus ook als dat je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, op zoek bent naar die landingsplaats in Amsterdam centraal, althans uh, in het centrum van Amsterdam, zo moet ik het zeggen, want je kan niet overal landen, dan, dan is die schijnwerper ook belangrijk om obstakels te omzeilen. Ja, want we kijken niet alleen door de nachtkijker, maar we proberen ook met het blote oog die dingen die we met de nachtkijker niet kunnen zien alsnog te ontdekken. En, dat is eigenlijk, en daarvoor hebben we dat licht nodig. Ja, ja Jan. Uh, vandaar dus die schijnwerper. Maar, maar hoe, hoe hoog vliegen ze dan om, om iets te kunnen zien? Want ik, ik kan me voorstellen uh, dat, ja. dat de fietsen er niet zien. Of wel? Hoe hoog vliegen jullie dan? Nou, we vliegen s'nachts in principe uh, op, uh, tussen de 400 en de 500 meter hoogte, zeg maar. Om dat even in meters ja, uh, uit ja. te drukken. En op het moment dat we uh, de landingsplaats gaan verkennen, gaan we uiteraard wel lager. Hoe laag hangt een beetje af van de obstakels die in de omgeving staan en waar we kennis van hebben. En vanaf hoe hoog kun je, je fietsen herkennen, zoals Jan vraagt? Nou, vanaf 300 meter kun je, je fietsen prima herkennen. Oké, okay, ja. oké. Okay. Jan? Leuk, dankjewel. je wel. Graag gedaan. En een goede rit nog, hè? want ik begrijp het je wel. Dankjewel. vanuit de taxi belt, hè? Oké, okay, werk ze nog. Dag Jan. Doei. Dag. Doei. Ja, u kunt nog even bellen met uw ervaringen met de traumahelikopter en met uw vragen aan Daan Remy en aan uh, Jens Valk. U kunt bellen 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Tijd voor een volgend muzikaal SOS. Een uh, muzikaal SOS uit de musical Starmania... van Michel Berger en uh, Luc Plamondon. Het nummer dat heet SOS d'un terrien en détresse. Een, een, een SOS eigenlijk van een aardbewoner in nood. En dat nummer staat ook op het... Repertoire van de groep L.A. de Voices, het nieuwe muzikale project van Gordon. Pourquoi je ris, De. Come on, que on, come on, Pourquoi j'écris, pourquoi je pleure, je crois qu'à De voices. Zo is een en détre. Een mailtje van Simon Boterkoper uit de Leerdam. Heel praktische vraag voor jullie beiden. Uh, uh, vraag van een vader van een uh, tweedejaars leerling. Uh, hoe komt mij zo in een stageplaats? <laughs> moeilijk. Moeilijk. Louis, dat bij jou? En nog moeilijker. Nog moeilijker. Sorry, uh, Simon, uh, uh, gaat niet lukken. Althans, is het moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Uh, aan de telefoon, er uh, ja, zijn ook veel technische vragen over, het, over hoe een helikopter werkt. Dat oh, oh. uh, appelleert toch aan, aan nieuwsgierigheid, hè? Uh, uh, als het gaat om zo'n machine. Uh, en uh, Jacques heeft ook zo'n technische vraag. Goeiedag. Ja, goedendag Jacques-Peter. Ik had een vraagje waar er getankt wordt. Want ze komen met de patiënt terug bij het ziekenhuis en ja. die patiënt wordt afgeleverd. Maar vertrekken ze daar weer om te tanken of zijn daar voorzieningen? Dat ze daar een kerosine krijgen of wordt die gebracht? Dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dan? Nou, in de eerste plaats uh, wordt er niet na iedere vlucht uh, getankt. Want uh, uh, we hebben een hoeveelheid brandstof zeg maar, waar we even, wel eventjes mee vooruit kunnen. Um, maar als we tanken, uh, dan doen we dat meestal op een vliegveld. Want op de ziekenhuisdaken daar zijn geen brandstofvoorzieningen. Uh, nu vliegen we natuurlijk ook wel eens terug... nadat we de dokter hebben opgehaald van een ziekenhuis. En dan vliegen we op de terugweg. gaan we eerst tanken en dan terug naar uh, het ziekenhuis... Zeg maar, waar de standplaats is van de helikopter. Mm -hmm. En op Vokel en op Rotterdam. Daar tanken we natuurlijk gewoon op het vliegveld zelf. Dus ja, toe, dus voor Groningen zou dat wellicht eelder kunnen zijn, begrijp ik. D dat zou bijvoorbeeld heel goed kunnen. Ja. ja. ja. Dus niet, uh, niet tanken bij de ziekenhuizen, dat lijkt me ook wat gevaarlijk... om ja, de hoeveelheden kerosine uh, paraat te hebben, toch? Ja. Dus, dus uh, inderdaad tanken op de vliegvelden, Jacques. Dankjewel voor je reactie ja, en voor je vraag. Bedankt hoor. Dag. Dag. Dag. Dag. Gerrit, goeienacht. Gerrit, ben je daar? Hallo. Ja, dag Gerrit. Ja, daar ben ik. Welke ja. vraag heb jij? Of heb je een ervaring uh, met de trauma-helikopter? Nou, nee, ge gelukkig niet, zou ik haast zeggen. Ja, um, ja ik wil eigenlijk uh, alleen maar een complimenten maken voor, uh, voor niet alleen de heren bij u in de studio, maar voor de hulpdiensten in het algemeen. En uh, ja, de informatie die je vanavond gegeven wordt, vind ik heel erg interessant. En uh, die heb ik alleen niet nodig om een reden te hebben om... Geen geweld opwegen tegen hulpdiensten. En ja, dat is iets waar ik echt niet bij kan. Dat je de laatste tijd in het nieuws hoort uh, ja, dat hulpdiensten bedreigd worden en uh, noem maar op. Mm -hmm. Ik kan me niets bij voorstellen. Ik weet niet hoe de heren daar, dat is misschien wel een vraag. Uh, hoe de heren bij u in de studio daarin staan... Uh, of, of zij misschien iets van de achtergronden weten waarom mensen bedragingen uiten richting ja. Ja. Uh, hulpdiensten. Ik ga ze vragen, Gerrit, Jens. Eerst maar eens, heb je daar al eens mee te maken gehad met agressie bij een uh, behandeling? Nou ja, je komt wel in rare situaties uh, terecht. Uh, alleen wij zijn, zeg maar, med als medische hulpverleners, zijn we vaak heel erg gefocust op de behandeling van die patiënt. En uh, als wij komen is er in ieder geval altijd ja, toch uh, gezien de grote en de ernstige politie. En die schermt dat ook wel af. Maar je, je merkt dat natuurlijk wel. En ja, ik denk dat niemand dat uh, goed kan begrijpen waarom dat is. En uh, ik denk ook dat het heel verwerpelijk is. En ik denk dat het heel goed is dat er uh, ook zo'n krachtig oproep uh, wordt gedaan... om dat geweld uh, uh, zeg maar, uh, te voorkomen. Ja, ja. En uh, Gerrit heeft helemaal gelijk uh, dat wij als hulpverleners allemaal met elkaar samenwerken. Hè? Nu is het onderdeeltje trauma maar uh, belicht... Maar wij doen dat natuurlijk samen met ambulance, met brandweer, met politie ook. En, en juist die samenwerking met al, al die mensen bij elkaar, die we ook niet genoemd hebben... die zorgt ervoor dat we zo goed werk kunnen doen met z'n allen. Ja. daar heb jij wel eens ervaring met, met uh, geweld gehad? Want jij bent natuurlijk iets verder van de, van de acute medische handeling uh, verwijderd. Weliswaar wel in die omgeving met, met politie die al aanwezig is natuurlijk, maar... Nou, ik mag me gelukkig prijzen dat ik daar nog niet mee te maken heb gehad. Maar er zijn wel collega's die daar wel mee te maken hebben gehad. En dat is heel vervelend. Maar hoe train je daarop? Daar kan je eigenlijk niet op trainen. Je, we, we voeden onze piloten op om netjes met twee woorden te spreken... en om beleefd te blijven, maar wel de boodschap die ze moeten brengen... duidelijk te brengen, zodat er ook geen misverstand over kan bestaan. Ja, er zijn toch mensen die daar geen gehoor aan geven. En dat kan tot vervelende situaties leiden. Begrijp jij het waarom mensen boos worden? Waarom mensen agressief worden? Want die mensen komen, hè, jij en, en je collega's... en mensen van de politie en de brandweer, noem maar op. Die komen om te helpen. Ja, ik denk dat het altijd heel belangrijk is... dat we aan de mensen uitleggen zeg maar, wat we aan het doen zijn... en waarom we, waarom we ergens zijn. Mm -hmm. um, en ik kan alleen maar hopen dat mensen dan het nut ervan inzien... en er dan ook begrip voor hebben... en ja, zichzelf een beetje in acht kunnen nemen. Ja. Ja. Gerrit, uh, twee reacties van, uh, van mijn gasten van vannacht. Ja. Nou ja. Ja, hartstikke mooi. Ik ben blij voor de ene en die uh, niet met geweld en aanraking ja. is geweest. En ik hoop voor hem dat het zo blijft. Ja, dat Dankjewel. hoop ik wel. Uh, ja, misschien uh, wat ik me dan bijvoorbeeld wel voor zou kunnen stellen. is als er een ongeval zou zijn waar zeg maar twee gewonden bij betrokken zijn. En dan neem ik aan dat het medisch personeel een keuze zou moeten kunnen maken. Uh, met welke patiënt ze het eerste aan de slag gaan. En dat zou misschien wat wrevel op kunnen wekken bij eventuele omstanders die uh, bevriend zijn met uh, de andere gewonden die dan zeg maar... Ja. Ja, ja dat is ook een moeilijke keuze, om, lijkt me. Ja, je ja, komt aan zorg, bij een zorg, ongeluk en dan. Ik bedoel, dan moet je kiezen. Ja, nou dan, uh, dan werken we altijd samen met de ambulance, die al meestal eerder te plaatsen is. Ja. En soms zijn wij ook als eerste te plaatsen, dan wordt het nog moeilijker. Maar dan maak je gewoon met elkaar afspraken van wie richt zich op uh, welke patiënt. Welke het uh, wordt even gekeken wie is het ernstigste eraan toe. Dat noemen ze met een heel mooi woord: triëren. Dat sorteer je eigenlijk de mensen op ernst. Ja, ja. En dan maak je dan het besluit uh, met wie je als eerst aan de slag gaat. En ondertussen kun je ook elke keer met elkaar blijven praten. Ook als hulpverleners. En als de situatie verandert of verslechtert. Ja, dan uh, spring je daarop in. En dat is ook, uh, ook wel weer het spannende van het werk. Ja. Dat je met minimale middelen uh, en uh, goede samenwerking uh, toch de juiste besluiten neemt. Ja, maar daar kan wel wat vrevel ontstaan. Ja, nou, dat merken we vaak niet zo. Het is meer uh, onbegrip van omstanders. Uh, hé, wat, wat ik zelf meegemaakt heb... is dat je probeert uh, je helikopter die nog nadraait... te beschermen tegen verkeer. En dat er dan mensen gewoon uh, niet het geduld hebben... en niet de beleefdheid hebben om op afstand te blijven... maar gewoon met hun auto onder een draaiende rotor uh, <grijpen> uh, doorrijden. En, en, en bijna echt de, de vouw uit je broek uh, rijden. En dat, dat, is, uh, uh, ja, dat is niet te begrijpen. Nee, Nee. Gerert, uh, uh, dankjewel voor je reactie. Heel oh, graag aan En uh, in veel plezier op de uitzending blijf lekker verder luisteren. Nou graag. Dag Gerard, goeienacht. Oh, okay. uh, ook een telefoon meneer Verkade. Goeienacht. Ja, goeienacht. Welke vraag heeft u? Ik heb ik heb, met mij gaat het goed. Ik heb de vraag: Fijn. wie is eigenlijk de eigenaar van die helikopter? Want ik zie bij ons, ik woon dan in Rotterdam, dus mm -hmm. staat er staat een Medisch Centrum op. Ja, en staat ja. ook ANWB op. Ja. Maar ik vraag mij af wie nou die eigenaar is. Nou, wie, wie is de eigenaar van de helikopterdam? De ANWB. De ANWB. Ja. Oh, de ANWB. En waarom bemoeit de ANWB zich daar eigenlijk mee? Dat hebben we me altijd wel afgevraagd. Ik ben blij met hun wegenwachtservice, hoor, en ook met de alarmcentrale. Maar wat heeft de ANWB met traumahelikopters te maken? Ja, wij kunnen het ook niet helpen dat we willen helpen. Is de slogan tegenwoordig. <laughs> um, in 1995 was de ANWB een van de initiatiefnemers, uh, zeg maar, van de traumahelikopters uh, in Nederland. En de, de luchtvaartmaatschappij die deze helikopters vliegt... is een dochter van de ANWB. Ah, vandaar. Dus de ANWB is eigenaar. En wij vliegen in opdracht van vier traumacentra in Nederland. En daarom staat er ook in, de, in het geval van Rotterdam... Erasmus Medisch Centrum op deze helikopter. Maar die geven de opdracht, die traumacentra geven de opdracht... maar de ANWB is de eigenaar. Ja. Oké. Okay. Meneer Verkade, dan weten we dat. Ja, heel duidelijk. Goeiedag, Dag. Goedendag. Ik... Ik denk dat we aan onze laatste bellet toe zijn gekomen. Erik, goeienacht. Nee, ik denk Theo Post. Oh, Theo, ook jij, uit, goeienacht, Theo. Uit, hallo uit Vrichtingen. Dag Theo. Een, welke? Uit, een uithoek van uh, Nederland uiteraard maar uh, hier komen nog eens vaak uh, of uit Rotterdam uh, uh, de helikopters of uit Gent. Mm -hmm. En ik vraag me nog steeds af, hoe word dat ge, wordt dat ge, gecoördineerd? Uh, zijn er afspraken uh, van zeven Vlaanderen is voor Gent? Of, uh, eh, eh, eh, trouwens, eh, heel goed werk doen het hoor. Nou, dat, dat... Daar ben ik heel blij mee, maar ik ben benieuwd hoe dat uh, gecoördineerd wordt. Jens, weet jij dat hoe dat gecoördineerd wordt? Wie bepaalt er uh, welke helikopter naar Flissingen afreist, als dat nodig mocht zijn? Ja, uh, ik kom natuurlijk uit een hele andere hoek van Nederland, uh, maar het werkt hetzelfde. De meldkamer ambulancezorg, die krijgt de oproep uh, binnen en die kijkt uh, op, op basis van beschikbaarheid waar de dichtstbijzijnde helikopter uh, zit... En uh, die stuurt dan uh, uh, de helikopter naar het ongeval uh, toe. En dat kan best zijn dat dat in Zeeuws-Vlaanderen... inderdaad vaker de uh -huh. Belgische helikopter is. Uh -huh. Maar ook als bijvoorbeeld uh, de Rotterdamse helikopter... ergens anders aan het hulpverlenen is... dan komt die misschien wel iets verder dan Zeeuws-Vlaanderen. Je kijkt altijd van... Als centralist, waar is die dichtstbijzijnde helikopter die je kan inzetten voor dat ongeval? Ja, dan wordt er dus ook uh, internationaal samengewerkt wat dat betreft. Ja. Theo, uh, op die manier wordt dat dus geregeld, daar uh, bij jullie in Vlissingen. En dan de laatste beller, uh, dat is dan echt Erik. Erik, goedenacht. Goedenacht. Erik, we hebben nog anderhalve minuut, dus hou het kort, maar stel je vraag vooral. Nou, ik wil dus weten, uh, bij elk ziekenhuis, uh, als de helikopter gaat vertrekken... Of er dan altijd een luchthavenmeester bij betrokken is? Een luchthavenmeester. En wat is een luchthavenmeester? Ja, om de toestemming te geven om de lucht in te gaan, zeg maar. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dan, Is er een luchthavenmeester betrokken bij jullie vertrek? Een Heli-landingofficier. Heli-deck-landing officer heet dat tegenwoordig. Ja. Um, bij de officiële uh, helikopterhavens is er zo iemand aanwezig. Oké, okay, dus ook uh, bijvoorbeeld als jij moet landen bij het ziekenhuis in Enschede... dan is er zo iemand aanwezig? Ja, dan is er zo iemand aanwezig. Oké. Okay. Ja. Nou Erik, die vraag is, is ook beantwoord. Al uw vragen, thans, al uw vragen, alle vragen die we konden behandelen... die hebben we zo goed mogelijk uh, geprobeerd uh, te beantwoorden. Althans, dat hebben uh, daar Remy en uh, Jos, uh, Jos gedaan. En, uh, of Jens, neem me niet... Nee. niet kwalijk. Jens, laat. Ja, ja, ja, het, het loopt tegen tweeën. Ja. Nee, ik vond het erg leuk dat jullie hier waren... en vooral ook dat jullie uh, zijn gebleven om, uh, om alle vragen te beantwoorden antwoorden, Jens Valk en Daan Remy. Ik uh, heb een beter beeld gekregen van wat jullie doen um, op die trauma-helikopter. Want de afwegingen zijn de lastige afwegingen. Welke emoties erbij uh, van pas komen. En ik heb amper zo ook nog veel geleerd over hoe een helikopter werkt. Ik ben technisch helemaal ingevoerd uh, door deze twee uur. Dank jullie wel dat jullie hier uh, wilden zijn. Uh, uh, alle twee wel thuis. En heel graag uh, tot een andere keer. Dank, graag gedaan. Ja, het is bijna twee uur. Tijd om uh, de luiken van ons huis uh, te gaan sluiten. Ons huis van de maan. Morgen worden die weer geopend. Uiteraard dan door Lex Bolmeier. En die praat al met de Bejaardier van de Sint-Jan in Den Bos, En dat is Joost van Balkom. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Lex. Kijken of het piepje gaat. Nou, dan noemen we het zonder piepje. Hoi Lex, met Helco. Jouw gast, Joost van Balkom, die stamt uit een heus bijaardiersgeslacht. Want zijn vader en zijn opa die waren ook al bijaardieren in het bos. En vandaar dat ik nou wel eens zou willen weten... wat zijn favoriete jeugdherinnering is aan de bijaard van de Sint-Jan. Maak er een uh, mooi gesprek van samen. Ja, straks na tweeën klinkt de nacht anders. Dankzij Roel Koeners. Ik wens u daar heel veel plezier bij. En wat Casa Luna betreft, heel graag tot morgen. Even naar middernacht, hier bij de NCRV op Radio 1. Voor nu, een nacht.